Want er is verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding op de N36, Almelo Dedemsvaart. Die is tussen Wierde en Adorp in beide richtingen dicht. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Het is nacht, dinsdagnacht wel en 10 januari. En u luistert naar het programma De Nachten op 1. Het is mijn uh, allereerste uitzending van 2011. En ik heb er zin in. En de laatste uitzending van uh, 2011, het is al voor mij weer uh, nou, drie weken, twee weken geleden. Toen hadden we echt wat, uh, wat pittig onderwerp. We hadden het over crisis, over schulden, over geld, over Oost-Europese criminele bendes. En ik dacht: weet je wat, 2011 of uh, 2012 is het. <laughs> een nieuw jaar. We gooien het eens even over een ander boeg. We gaan het vannacht over dromen hebben. Maar goed, dat, uh, daar laten we meer over we gaan. Eerst even luisteren naar muziek en dat is uh, van Grace Jones. Chris Jones op stapt met I've Seen The Face Before. Dit is, uh, is dus 2012, ik zei het net al. En Het is een, uh, ja, een nieuw jaar en het is net anderhalf week begonnen. Maar ja, er zijn nog ruim 50 weken te gaan. Dus het jaar zit wat mij betreft in ieder geval nog vol mogelijkheden. En uh, ik zei het net al, we gaan deze nacht hebben over dromen. En waar ik dan specifiek vannacht benieuwd naar ben... is naar uw grote droom voor 2012. En dan heb ik het niet alleen over zo'n droom die, uh, die je s'nachts droomt... die je dan vaak vergeet als je weer wakker bent... Maar meer zo'n droom die je die je, zeg maar, je hele leven al een beetje koestert, maar die je eigenlijk nooit hebt uit durven laten komen. En je eigen spullen verkopen, straatmuzikant worden, de wereld overreizen, een eigen bedrijfje opzetten, trouwen. Het maakt niet uit, want alles is mogelijk bij het dromen. Nou, twee mannen die ons daarbij kunnen inspireren, dat zijn Guus en Chris Schwijkman. Dat zijn twee broers van uh, bijna 60 jaar oud en die hebben met z'n twee wel een heel bijzondere droom nagejaagd. We gaan luisteren naar een gesprek uit Dit is de Dag van afgelopen donderdag 5 januari. Ah, Guus en Chris Vijgman, jullie wilden er eigenlijk wel mee zien, geloof ik. Hè? Ja, het zit er zo in dat het uh, leuk is om dat weer eens te horen. Ja, dat was in 1979 dat jullie de eerste keer met een vlot die oceaan overgingen. En dat verhaal dat begon allemaal in Sieps Bar, heb ik me horen vertel laten vertellen. Bar Sieps, zo. Bar in, Sieps, oké. En nee, okay. wat, wat gebeurde daar? Nou, dat is een uh, verhaal dat een uh, beetje mijn broer kan vertellen, want die was er daadwerkelijk betrokken. Die kwam er iets later bij. Nou ja, broer Chris? Ja, nou ja, het is uh, uiteindelijk. Uh...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 En we hebben zo'n 800 mijl afgelegd. Chris heeft net een uh, kruidkoek gebakken en nee, die hebben we even ondertussen even opgepeuzeld. Een kruidkoek gebakken op een vlot? Dat ja, kan. ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> wij, zijn, wij gaan uh, goed beslagen ten ijs weg. Oké, okay, ja, want Guus, uh, het, het vlot wat jullie nu aan het bouwen zijn, dat is een, een kopie van die uit 79, hè? Ja, correct. He, het hele verhaal uh, dat we dat na 32 jaar uh, nog eens een keer gaan doen... heeft een uh, wat andere geschiedenis. Tevore, uh, toen in 1979 in wilden we een vlot bouwen wat we onszelf hadden gemaakt. En, uh,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 Uh, vlees zou eten, dan hap je al uh, tien keer meer de maximale toelaatbare giftige stoffen dat je als mens mag hebben. Ja, nou, dat is heel belangrijk dat daar goed onderzoek naar wordt gedaan. Dat gaan jullie ook doen. Ja. In 79 waren jullie toch wel iets jonger, denk ik, hè? Ja, ik je dat jij ja, jonger. <laughs> jullie zijn nu in de zestig, denk ik? Net niet. Net niet? Oké, okay, sorry. Ja. Tegen de zestig. <laughs> <laughs> maar kan dat dan wel? Want jullie zitten uh, toch...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 Dat is zo'n gekke gewaarwording, maar dat geeft je wel zo, zo groot vertrouwen. Dat, dat is dat uniek. Natuurlijk... Ja. Ze, ze zoeken nog een vierde man. Is het zo? Nou, het, <laughs> het, het lijkt me geweldig. Ik vind het ook een heel mooi verhaal. Zeker ook de ideologie erachter. En die plastic soap heb ik nog nooit van gehoord. Maar ik kan mm -hmm. me voorstellen dat het een groot probleem is. Dus ik vind het wel een uh, Maar wilt, wilt, u, a, wilt u aanmonsteren waar nee, de heer? Nee, daar heb ik toch onvoldoende durf nee, voor. Dat nee, maar, niet. Dat Lisbeth, nee, jij misschien wel eens nee, wel een vrouw me mee? dat nee, nee, nee, Ja, dat lijkt wel leuk. Ja, dat geeft weer een nieuwe dimensie aan.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 wist ik dat Frits op wacht stond. Ja. Maar ik lag in de slaapzak en dan riep ik Frits. Oh, even checken of hij er ja. nog was. En ja. was het ja, nee klaar. Ja, was het en goed. zo was het altijd. nachts had je die controle wel. Ja. Nou, uh, gaan jullie volgen als jullie op pad gaan. <lacht> mooi, mooi, mooi. <Het>, uh, <lacht> een hele goede reis natuurlijk. Guus en Chris Zweigman, hartelijk dank. Ja, die, die broeder Zweigman, die, die doen dat toch maar eventjes. De hele Atlantische Oceaan over op zo'n uh, zelfgebouwd vlot. Ook nog toen, 32 jaar geleden. Dat doen ze nu dus weer opnieuw. En nou ja, het is een inspirerend voorbeeld voor vannacht. Maar wees gerust, zo extreem als dit hoeft het niet te zijn. Maar misschien heeft u ook wel een droom die er al uh, een tijdje is. Maar waarvan u denkt, nou ja, zou het uh, misschien dit jaar wel eens het een moment kunnen zijn om die droom na te gaan jagen. En daar ben ik erg benieuwd naar vannacht. Dus uh, niet, niet de dromen die... Uh die we eigenlijk elke nacht wil hebben en die u in misschien nog even weet... als u nog in bed even wakker ligt te worden, maar zodra u aan de tafel zit... dat die al weggevlogen is. Dat gebeurt mij zelf heel vaak. Maar echt even die, die, die grote dromen, die, die levensdromen... waarvan dit misschien wel het jaar wordt waarin die uit gaan komen. Of waarin u het in ieder geval gaat proberen. Dus misschien heeft u zo'n droom of misschien heeft u zo'n droom al wel nagejaagd. En wilt u daarover vertellen? Is dat mislukt? Ik ben, ik ben gewoon erg benieuwd naar uw verhaal. Dat kunt u mij uh, laten weten. Op het uh, telefoonnummer 0800-1121. 0800-1121. En u kunt er ook over mailen. Dat kan naar nacht.eo.nl. Of via de Twitter even reageren. Dat kan dan met op 1 En 1 is dan het cijfertje 1. Of met op 1 dan, uh, dan zie ik het ook. En uh, zo kunnen we met elkaar over praten. Dat gaan we straks doen. Dus bel lekker in. En ondertussen gaan we even luisteren naar een uh, prachtig nummer van de Bombay Bicycle Club. Bombay Bicycle Club met Lights Out Words Gone. Mooi nummer om, uh, om de nacht in te luiden. Ik weet nog goed dat uh, toen ik uh, uh, de nacht op een voor het eerst zou gaan presenteren, toen zei iemand tegen mij, Renzi, je moet wel even uh, bijzonder onderwerpen verzinnen, want het is s'nachts een beetje rustig op de radio, dus dan gaan mensen niet zoveel bellen. Nou ben ik heel erg blij en dankbaar. Dat is me eigenlijk nog nooit overkomen. Want ik had het woord dromen nog niet uitgesproken of de telefoon stond hier weer eh, roodgloeiend. Dus u heeft een hoop dromen en daar gaan we vannacht eh, gezellig over praten. En de eerste met wie ik dat doe, dat is Loes Peters. Loes, goeienacht. Hallo, goeienacht. Even hè, want ik, ik zat even te denken. Jij hebt wel eens vaker gebeld hè, geloof ik? Ik heb wel eens vaker gebeld, ja. En dan zat ik even stiekem een beetje te googelen. Dat doe ik dan af en toe. Ja. Ben jij dan ook die Loes van die pentekeningen die op internet staan? Nee, helaas. Niet? Nee. Ik oh, er staat er... maar zo goed tekenen. Ja, heb je, heb je ze wel gezien dan? Nee, maar uh, als je zegt uh, dat het op het internet staat... dan moet het wel heel wat zijn als jij daarover begint. Ja, ja als, als, uh, als mensen thuis uh, nog achter de computer zitten... Uh, Google maar eens op Loes Peters, dan kom je op een website uit... met allemaal uh, prachtige tekeningen. Oké. Okay, maar goed, he, ga je ga hebt doen. een andere Loes. mis is net zo waardevol, hoop ik. <laughs> maar daar gaan we uh, van uit. Uh, mm, ja, misschien. Toch? Maar... Hey, hey. Hoe dan ook, je hebt een grote droom. Kun je daar eens wat over vertellen? Ja, ik heb een hele grote droom. Ik uh, loop al uh, zeg maar een jaar 4, vier, vijf tegen mijn man aan te zeuren... dat ik heel graag naar Callansoog Oog wil gaan verhuizen. Naar Callansoog? Oog? Ja, dat is een dorpje uh, onder uh, Den Helder, aan de ja. kust. Daar woont mijn zus al. Ik ben eigenlijk al die jaren in Leiden gebleven om mijn ouders te verzorgen... Die zijn uh, respectievelijk vijf, zes jaar geleden overleden. Vijf en zes jaar. Ja. En, uh, nou, ik heb hier eigenlijk niks meer om te blijven. Terwijl mijn zus daar heerlijk aan een heerlijk uh, dorpje aan de kust woont. En, uh, nou, daar zou ik dus nu graag heen gaan verhuizen. Ik, en, ik hoor ergens een uh, maar, want wa waarom is dat dan niet gebeurd? Nou, uh, mijn man is uh, dit, dit jaar overstag gegaan. Ja. En we hebben ons huis te koop gezet in Leiden. Dat is goed nieuws. De, ja, alleen de recessie is uh, toegeslagen in die paar jaar tijd. Dus ik uh, krijg mijn huisje nog niet aan de man. Mm. Dus dat is het enige wat mij hier nog in Leiden houdt. En ik, ik hoop dat de droom die ik heb gaat uitkomen dit jaar. Okay. Dat mijn huisje verkocht kan gaan worden. En dat ik dan naar Cannes ook mag maar je, je zegt, zes jaar geleden zijn, jou, uh, zijn jouw ouders overleden. Ja. Um, uh, dan zou je zeggen, dan was dat eigenlijk al het naadmoment. Want het heeft jouw man dus nog zes jaar gekost. Eigenlijk om, om, om uh, uh, hoe zeg je dat? Om ook ermee akkoord te gaan om te gaan verhuizen. Ja, hij durfde de stap niet te zetten. Uh, en waarom was dat? Pff, geen idee. Geen idee. Hij... Uh... Uh, ja, is nogal uh, moeilijk om zijn vertrouwde omgeving uh, zeg maar, uh, te, verlaten. te verlaten. En dan in het ongewisse te stappen. En dat, dat heeft hem zes jaar gekost om uh, nou ja, uh, te zeggen van oké okay, je krijgt je zien, we gaan het proberen. En, en hoe ging en... dat dan? Weet je dat moment dan nog? Dat, dat je op een dag wakker werd en dat hij zei Loes, <lacht> we gaan naar Callands oog. Nou, dat, dat kan ik me nog zo goed herinneren. Dat ja? was uh, januari ook verleden jaar toen ik, uh, ik... Ik ben dus twee keer per jaar in Kallenzoog bij mijn zus. Ja. Een week of vier, vijf meestal. Mm -hmm. Ik rek dat altijd zo lang mogelijk. En uh, ik... Uh, ja, ik had daar al een huis op het oog wat mij heel erg beviel... En uh, nou, ik wist dat dat huis te koop zou gaan komen. En dat kwam toen te koop. Dus ja. ik had tegen mijn zus gezegd: van nou, ik, ik ga dus als ik thuis kom, ga ik zeggen: het is verhuis uh, of een nieuwe keuken. <lacht> Jij bent er zo een. <lacht> uh, ja, toen Kijk. werd ik er inderdaad zo een. Ja. En uh, nou ja, voordat ik dat al had kunnen zeggen, uh, ging de telefoon bij mijn zus. en... Uh, nou, mijn zus die zit uh, heel uh, ja, uh, enthousiast te praten met, met iemand. Ik wist dus niet dat het mijn man was. Maar uh, ik denk van nou, dat is een vriendin van haar. En ze zit mij aan te kijken met hele grote ogen van nou, wat ik nu allemaal hoor. Dus dat was mijn man die had op dat moment besloten om, uh, om alvast uh, de start te geven aan mijn droom dat dat... Uh, ...zou kunnen gaan uitkomen. Dus toen zijn we in uh, maart naar de makelaar toegestapt... ...en hebben op dat moment ons huisje te koop gezet. Ja. En het is een schattig huisje hoor, wat ik heb, in een hele leuke buurt. Ja, nee, uh, pak, pak nu even die tijd. Je hebt nu, uh, je hebt nu even airtime op de radio. Dus uh, zeg maar, waar woon je? In Leiden. In Leiden. Kunnen uh, mensen het op funda vinden als er mensen zijn die in Leiden willen gaan wonen? Uh, absoluut. Uh, dan moeten ze kijken op de Witte Huizen makelaar. ja. In Leiden en dan Bloemistela nummer 15 intikken en dan zien ze een schattig huisje staan. Ja. Wat we nu helemaal nog gerestyled hebben, want mijn huis stond heel helemaal bomvol met uh, meubelen. Dus de makelaar had gezegd van eh, uh, mensen kunnen door de bomen het bos niet zien bij je. Haal het nee. zoveel mogelijk leeg, zodat ze de ruimte zien. Okay. En dat hebben we dus uh, de laatste drie, vier weken gedaan. Dus het is een aantrekkelijke opgeslagen. plek. Sorry. Het is een aantrekkelijke plek voor iedereen die nu in Leiden wil wonen. Het is vlak buiten het centrum. Uh, het drie minuten lopen naar het centrum toe, vlakbij allerlei uh, uitvalswegen naar uh, nou ja, diverse orden. Uh, okay. Vlakbij uh, uh, twee parken. En het, en, het is een goede plek. Het is een ja, ik, plek. Ik, ik, ik denk ik help jou een beetje om jouw droom te verwezen. We gaan het is op, uh, vind ik dat. <laughs> daarom bel ik eigenlijk ook. Misschien, misschien. Oh, maar daarom dus bel je gewoon. Maar ik leiden. Maar laten we even dan even op Callans oog focussen. Want waarom is ja. dat nou zo'n droomplaats? Want er zijn toch wel meer plaatjes aan de kust. Waarom nou specifiek die plaats? Nou, specifiek die plaats omdat mijn daar al woont. Ja. Dus dan ben ik weer in de buurt van familie. Wij hebben hier geen familie meer wonen verder. Mm -hmm. uh, omdat ik er dus uh, al zo vaak uh, kom, ken ik er al Onwijs veel mensen, ik liep er altijd met mijn honties. helaas in december overleden. Dus Gevonden, de eerst volgende keer dat ik daarheen ga, is dat zonder mijn hond, waar ik altijd uren mee over het strand banjeerde. Weer of geen weer, het, het maakt me daar niet uit, het is daar zo zalig. Is het eigenlijk een soort tweede thuis voor jou geworden? Het, als ik de, de weg naar Kalans Oog op draai vanaf de snelweg, dan denk ik ik kom weer thuis. Wauw. En, uh, want ik, ik snap dat je hoopt, zeg maar, dat het dan dit jaar uit gaat komen. Is, is er dan ook nog een uh, betere kans dat je huis in, uh, in Leiden nu verkocht wordt? Want uh, zijn er bijvoorbeeld wel eens kijkers geweest? Er is uh, verleden week één kijker geweest. En nou ja, die, die heeft nog niks van zich laten horen. Dat is ook gek, toch? Er hè, want... zijn wel vreselijk veel hits op het internet. Ja? Er zijn ruim 9000 hits op het internet geweest. Maar ja, die makelaar zegt van als, als ze zien hoe het eruit ziet bij jou. Ja, het zag er hartstikke schattig uit hoor, met ja, allemaal ja. antiek. Maar je moest er van houden. Ja, je moet er van houden en bomvol. Dus hij zegt, de mensen kunnen door de boom het bos niet zien. Ja, want dat, dat lijkt me wel zo gek. Ik heb nog nooit een huis verkocht. Maar ik vind het zo'n gek idee, want als je dan kijkers hebt, dan mag je zelf niet thuis zijn. Nee. En, en dan loopt er dus een makelaar met iemand anders loopt die door jouw huis. Om het te verkopen. Terwijl ik er eigenlijk zelf zou denken, dan zou ik er zelf bij willen lopen. Zeggen, ja, dat is een perfect huis. En kijk, die prachtige muren en kamers is. Maar dat, dat, eigenlijk ben je ook een beetje machteloos dan. Je, je staat machteloos, ja. Ja. ja. Maar ja, goed. Uh, ik, ik, ik hoop gewoon dat de droom uitkomt. En ik heb al eigenlijk een, een tweede droom daarbij. Van als het uitkomt, dan ga ik allemaal schelpen zoeken aan het strand... En dan ga ik op, die ga ik op een bordje uh, doen uh, in de woorden van de droom die toch nog uit mocht komen. Nou, Daar vind, dat vind ik een mooi beeld ermee af te sluiten, Loes. Oké. Okay. Dank je wel dat jij die jouw droom heeft. Ik ben een hele doen. goede uitzending en ik blijf nog eventjes uh, genieten van mijn andere mensens dromen. Kijk, gezellig. Ik, ik hoop dat dit jaar voor jou de droom om naar Kandans oog te gaan verhuizen uitkomt. Oké. Okay. Dank je wel. Hartstikke bedankt ook. Fijne nacht. Dag, dag. Jij ook. Ik, uh, ik had nog iemand anders hangen, maar die... Uh, ja, die was denk ik uh, zo uh, geïnspireerd door het verhaal van Loes dat hij ophing. Uh, misschien durfde hij er niet meer overheen. Dat maakt niet uit. Uh, u kunt dus weer inbellen. Dat kan op 0800 1121. En uh, terwijl u dat doet, gaan we even luisteren naar een plaats van Bob Marley. Als er een man is die ons kan uh, leren dromen, is dat wel Bob Marley. Wat een uh, heerlijke muziek, ook om bij weg te dromen. Iemand die net ook een beetje wegdroomde, dat was Henk, want die liet spontaan de hoorn uit zijn hand vallen toen Loes haar droom begon te vertellen, of niet Henk? Ja, maar dat stond niet mijn tijd niet. Ja. Ik liet hem spontaan uit mijn hand vallen. Hoe kan dat nou gebeuren? En toen moest ik eerst de batterijen er weer in doen. Oh, oh wat <laughs> Maar ik heb wel uh, geboeid geluisterd naar die mevrouw met Callans oog, want dan ben ik als kind heel lang geleden een paar keer op vakantie geweest. Ah, oh, oké. Okay. En is dat inderdaad de plaats uh, zoals zij die beschrijft? Ja, het is een hele mooie plaats, maar het enige waar ik mij daar als, uh, als jochie ongerust uh, over maakte, was dat je dan maar een hele uh, smalle duinerij had. Oké. Okay. Ik stond er wel eens aan te kijken. Ik denk, nou, als het, als het hier ook een beetje meer gaat, dan gaat het ook goed meer. wat de afgelopen weken bijvoorbeeld uh, hoogwater. Uh, dan, dan, dan zou je daar niet helemaal veilig voelen. Ja, nou, wij Nederlanders voelen ons meestal altijd wel veilig. Oh, we, we hebben Rijkswaterstaat en die past daar wel op. Precies. Uh. Maar, het, hij is, maar je zegt, het is toch wel dunner dan in de rest van Nederland, die duinenstrook. Ja, ik kan ontzorgd is wat dat betreft wel eens in nieuws geweest dat die duinerij daar uh, heel weinig reserve heeft. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Oké, okay. Dan is het veel breder. Ja, ben je wel lekker snel bij de zee. Ja, je, je, je kan ik me nog heel goed herinneren dat je dan even die duinen overging en dan word je zo aan het Heerlijk. Het is ook een hele leuke plaats. Ja, nou, even genoeg over zoog. Voor, Goed, voor mensen die nog... Niet over mijn droom, ja. de, maar... de huizen daar die zijn na vannacht opeens heel populair, denk ik. Mijn droom is helemaal niet spectaculair. Nee, nou, dat geeft toch niks? Vertel maar. Mijn droom mijn droom voor 2012 en daarna is dat wij weer eens toegroeien naar een samenleving... die wat toleranter, humaner en socialer is. Uh, mensen wat meer berichten aan elkaar hebben... en wat minder gepraat wordt over uitsluitend en alleen economie, geld... En waar je mensen zich heel individualistisch opstellen. Kijk. En daar zou ik dan wel eens een podium in willen hebben. Maar dat heb ik niet. Ik heb niet eens een zeepkist. <laughs> <laughs> maar hoe kom je dan bij die droom? En nog benieuwder ben ik eigenlijk. Als jij zegt, we moeten meer... En eh, niet alleen maar hebben over sociaal-economische onderwerpen. Jij luistert, volgens mij ben jij een redelijk vast luisteraar van Radio 1. Ja. Ik heb je wel eens vaker aan de lijn gehad ook. Klopt. Uh, dit is toch wel een zender waar het ook s'nachts vaak gaat over sociaal-economische onderwerpen. Ja, dat klopt. Maar er komt er zo weinig van. En uh, het, gaat, het gaat nogmaals. De, de laatste. Ja, je kunt eigenlijk wel zeggen: de laatste dertig jaar. Maar vooral de laatste jaren. Met bankencrisis. Dat mm -hmm. is natuurlijk ook heel ernstig. En een eurocrisis. Het gaat uitsluitend en alleen over geld en economie. Ja. Je kunt de tv niet aanzetten. Of dat is het onderwerp. En. Uh, ik zou ook wel eens belangrijk vinden als de samenhang in de samenleving ook eens wat meer op de voorgrond kwam, waarbij eh, bijvoorbeeld allerlei minderheden eh, niet zo gedemo gedemoniseerd worden of in een hoek gezet worden of eh, altijd besproken worden als zijnde alleen maar een probleem voor ons land. Ja. En jij zegt ik zou er wel een podium in willen hebben. Uh, wat zou dat podium dan precies kunnen zijn? Ja, ik zou het wel in een podium willen hebben. Nou, bijvoorbeeld, ik zou cabaretier kunnen worden. Dat is ook een dat droom, hè? hè? Dat is ook een droom. Ja, uh, ik zou de politiek in kunnen. Dat zijn heel veel mensen. Waarom ben je nooit de politiek in gegaan? Ja. En ja, dan zeg ik, ja, ik ben er niet zo geschikt voor, denk ik. ik dat weet je pas niet... als je probeert. Wat zeg je? Dat weet je pas als je probeert, denk ik. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Maar Want, ja. Wat doe jij nu dan, Henk? Nou, ik, ik trek van Drees zoals het heet. Ik ben daar ook al veel te oud voor. Ja. 65 jaar. Kijk. Dus ik heb wel allerlei spectaculaire dromen, maar dan denk ik, ja, daar ben ik nu, daar ben ik nu te oud voor. Hmm. Ik denk het niet hoor. Nou, ik, ik weet het niet. 65, dat is oud. Voor de politiek niet toch? Nou, misschien niet voor de lokale politiek hier in de stad Groningen. Maar, maar, maar gewoon... wat, wat is jouw droom? Wil je echt de landelijke politiek? Zou je dat willen? Ja, en dan is wat minder uh, uh, uh, praten over wat ik dan noem punaises poetsen. Mm -hmm. En detailleren en spijkers op laag water zoeken. Maar ik ben kapot en erger in, in, in discussies in de Tweede Kamer. Maar... Wacht even, dat gezegd, ik, ik ben al niet zo oud, spijkers op lage water zoeken? Weet je, ken je die uitdrukking niet? Nee. Nou, dat moet ik nou zeggen. Ik ben van na 1980, hè, dus dat... Eh... We He, hebben nou, hier toch te maken met een kleine kloof, maar ik, ik stel me heel erg open voor, uh, voor nieuwe dingen, dus vertel het mij. op nou, spijkersoplaag laten zoeken is meer dat je eigenlijk voortdurend zit te loeren op een redenatie, in een redenatie van iemand anders die erg, heel erg redelijk is, maar daar ja. ook wel eens een foutje in zit. O, ja. En dat je dan over dat foutje valt. Ja, ik snap wat je bedoelt. En in de, psychi in de psychiatrie noem je dat eigenlijk ook een beetje je neurotische gelijk halen. Ja. En dat gebeurt veel te veel, vind ik, in, in, in, in de generaal. Ja, maar, want, want dat is dus ook een beetje. Ik denk je dat je aan, zeg maar, aan dat soort dromen vast kunt houden? Want volgens mij als je in die politieke arena zit, dan, dan kun je er ook niet onderuit om daar aan mee te doen. En, en mensen, hè, mensen maken zich zorgen over hun geld. Dus je moet dan wel vaak over sociaal-economische onderwerpen praten. Of dan denk je, je dat het wel anders kan? Ja, daar moet je ook over praten. Het een kan niet zonder een ander zonder het ander. Een gezonde samenleving met een goede gezondheidszorg en een goede infrastructuur heeft ook een gezonde economie en een gezond huishoudboekje nodig. Dat realiseer ik mij ook wel. Ja. Want ik zou in die, in die politiek zou ik een voorstander van zijn dat er veel meer hoofdlijnen worden uitgezet. Waar willen we met elkaar naartoe? Ja. En, en echt hele grote problemen waar we allemaal zitten, dat je daar een soort van deltaplan voor ontwikkelt. En niet elkaar voortdurend vliegen afvangt. Eh, en, dat, je elkaar eh, meer, dat je elkaar dus eigenlijk meer opzoekt, waar zijn, het, waar zijn we het met elkaar eens, dan eh, elkaar voortdurend bestrijdt. een ja. goede standpunten ontbreekt bij, bij jou niet, Hek, maar, maar misschien wel nog aan een... Wat, wat is dan een concreet plan om, uh, om dat eens uit te proberen? Of, uh, wat ga je daar in 2012 mee doen? Ik doe er nu al wat mee. Door te bellen? of. Ja, uh, ja, ik doe daar nu al wat mee, want ik, ik, ik, ik, ik heb ook de indruk dat uh, onze, onze Nederlandse samenleving ook best rijp is voor de benadering die ik net benoemde: ja. van wat meer hoofdlijnen uitzetten, wat meer praten in hoofdlijnen en laat die details maar over aan de topambtenaren, die zijn daar nou veel knapper in. Maar moet je, moet je dan niet een, een partij oprichten? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je, uh, dat je gewoon al een signaal afgeeft door gewoon heel bot, te, dat klinkt heel bot, maar gewoon te zeggen, ik wil over die details helemaal niet praten. Ja, maar je moet, je moet er wel een politieke partij oprichten als je in de politiek wil? Nou, dat zie ik mij op deze leeftijd niet meer doen. Oh. Maar, dat, want de, de, de maar je ik hou het ook over een droom, hè? Ah, oké, okay. dus het, het is echt een droom, maar ook bedoeld om een beetje een droom te blijven? Nee, het is een droom die ik uh, waar ik dus in mijn, gewoon in mijn omgeving wel uh, uh, gestalte aan geef. Door dat gedachtegoed uit te dragen. Ja. Maar veel, meer, veel verder kom ik niet. Oké. Okay. En, en kun je dan zeggen dat jij voor de rest uh, dromen hebt die al in jouw leven zijn uitgekomen? Hè, bijvoorbeeld even de, de clichévraag wat wilde jij vroeger worden toen je klein was? Ja, dat is wel dat is uitgekomen, ja. Wat? Daar heb ik ook niet op in. Oh. Pff, je maakt me wel nieuwsgierig nu. Nee, je, je wordt zo concreet, terwijl, nee. terwijl je het over dromen hebt. Ja, maar dat is toch juist zo mooi als dromen ook een beetje concreet zijn. Dat zijn vaak mooie verhalen. Ja, of, of is ik, dat niet voor op de radio? Okay. Ik heb vroeger, wat, wat bij mij nooit gelukt is, omdat ik mezelf daar niet geschikt voor vond, maar ik had wel verkeersvlieger of boordwerkdragkundige vooral willen worden. Nee. Vooral het laatste wat zijn dromen? bij KLM. En, uh, maar dat heb ik nooit geprobeerd. Want ik dacht, uh, daar ben ik waarschijnlijk niet geschikt voor. Dat is toch iets met vliegen en kleine jongetjes? Kleine jongetjes en vliegen. Ik, ik wilde dat ook. Ik wilde F-16-piloot worden. Ja, ik wou op de lagere school. Dus in de zesde klas. vroeg de meester aan mij: wat wil ja, je gaan horen? En dan zei ik: jachtvliegen. <laughs> Toen nog jachtvliegen. Dat had ja. later dus verkeerd vliegen. Maar zoals ik zei, BWK-boordverdagkundigen lijkt me nog mooier vak. Maar die hebben ze wegbezuinigd. Ja, zonde. Heel jammer eigenlijk. Hey Henk, dankjewel dat jij uh, jouw uh, lichtpolitiek politiek getinte dromen uh, met ons wilde delen dat jij, ik, ik hoop dat nou, die het uitkomt. Is zozeer, het is niet zozeer politiek. Ik, ik wil graag in een land wonen waar het goed toeven is. En uh, waar je elkaar respecteert. Waar je, uh, waar je ook uh, uh, begrip hebt voor elkaar. En, en, en, wat ik, zeggen, ik, ik heb de tijd van de verzuiling nog meegemaakt. Hè? Ja. Ja, dat was nog dan bijvoorbeeld het katholiek gereformeerd, Nederlandse vormt, etc. Mekaar nou, toch altijd een beetje met een schuin oogje aankeken. Maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik wel eens... Dat, valt, dat viel toen eigenlijk heel erg mee als je dat vergelijkt met nu... met de politieke tegenstellingen. Dat we misschien nu nog wel gepolariseerder zijn dan toen? We zijn veel gepolariseerder dan toen. Veel erger. We hebben dat uh, die, die, die, die secularisatie bijvoorbeeld... De leer, voor de mensen die het, voor het geval je dat woord niet kent. Uh, de ja, legel op de kerk, dat heeft eigenlijk helemaal niet zoveel goed gebracht. Ja, in ik, mijn ik ben wel jong, maar ik ben niet gek, hè, Henk? Nee, maar je zijn het spijkers op laag water. Dat, ja, dat, dat is waar. Ja. Ja, mijn, dat ik ja, als ik dan toch even persoonlijk word. Mijn moeder die, die pest mij daar ook altijd mee. Je, je hebt heel veel uitdrukkingen die een beetje verwaterd zijn in de Nederlandse taal. Op de een of andere manier zijn die dan niet genoeg overgebracht. Dus er zijn heel ja, veel uitdrukkingen. He? Nou ik maak nou even mijn zin aan als, oh, ja, als, als je het goed vindt. Ja, ik denk dat je dus je dat die. Dat ...dat die, die leegloop uit die kerken, dat dat uh, juist polariserend gewerkt heeft. Dat mensen uh, hun wortels uh, zelf afgekapt hebben en daardoor uh, angstig worden. En uh, dat zie je ook in de politiek trouwens, dat men de vleugels opzoekt. Ja. Uh, dat, dat zij de hele rechtse vleugel of de hele linkse vleugel. En daar wordt een land over het algemeen niet leuker van. Nee. En uh, het onderlinge begrip wordt daar ook niet beter van. En uh, ja, ik zei dan nou, ik ben 65. En als ik nou terugkijk, uh, is ook een beetje mannen schijnt, uh, zegt men wel eens, ja. uh, dan denk ik, ik vond dat vroeger toch eigenlijk veel toleranter. Ja. En uh, wij deden altijd alsof dat niet zo was. Maar zoals je net zelf zei, het is nu veel gepolariseerder. Ja. En dat vind ik jammer. Oké, okay. en jouw manier om daaraan bij te dragen, of jouw droom, is dan eh, door, door in jouw eigen omgeving dat gedachtegoed uit te dragen en de standpunten die jij daarover hebt? Ja, op zoek gaan naar waar je het wel met elkaar eens bent. Ik vind, ik ben, ik, ik, naarmate ik ouder ben geworden... Gaan nou veel door Henk. Vind, vind, ja, nou, dat is mijn laatste zin. Dan vind ik de politieke kleur steeds minder belangrijk... en vind ik de mentaliteit die iemand meeneemt veel belangrijker. Nou, dat vind ik een mooie slotconclusie. Akkoord. Dank je wel. Ja. Dag. Fijne nacht. Dat was ik met zijn droom zijn voor 2012. Ik heb ook nog hangen aan de lijn eh, iemand uit Groningen, volgens mij. Dick? Ja, dat klopt. Wat leuk. Groningen voor me. Nou, dat kan niet bijten. Nee, hè? En, en wat nou, voor dromen ik, hebben ze in Groningen? Wat zegt u? Wat voor dromen hebben jullie in Groningen? Nou, dat jullie een heel goed uh, nieuwjaar nog hebben. Ik weet niet of dat nog mag. Ja, ah, dankjewel. Je, dat mag, hoor. Een dikke neigen voor jullie programma. Wauw. Dankjewel. Ja, allemaal leuke mensen, man. zeker. Ik heb mijn technicus. <laughs> we zijn weer zijn met z'n tweeën, maar we hebben het erg gezellig. Nou, dat uh, uh, was heel uh, Nederland, maar zo. Dat ben ik met die mevrouw en die meneer hiervoor uh, eens. Oké. Okay. Nou, we hebben 33 jaar uh, hebben we een strip, stripcollectief gehad. Een stripcollectief? Ja, met een winkel en een galerie en... Uh, 33 jaar, dat is lang. Ik ben uh, iets jonger dan die meneer hiervoor. Ja. Hoe jong? Nou, en door de omstandigheden moesten we de tanden uit. En nu in maat kunnen we weer uh, opnieuw opstarten. Nou, dat was onze droom. Ja. En, en die is nu weer uitgekomen. Dus je zet, een hele tijd geleden, toen heb je iets opgestart samen met een aantal anderen. Een, ja, een stripcollectief? Uh, wat, wat, wat is uh, precies een stripcollectief? Nou, een stripcollectief is uh, ja, met zoiets als de Boerenlijnbank. Uh, iedereen doet wat voor elkaar. Uh, het is allerlei leuk. Er zijn heel veel. Uh, de nieuwe tekenaar van Jan Jans en de Kinderen is eruit voortgekomen. En uh, okay. Barbara Stok. En uh, Mark Hendricks. Uh, wat leuk. En we hebben een heel leuk stripblad nog steeds, Grun. Grun. Grun. Groningen. Ja, Grun, dat, dat, dat is Groningen, ja. Ja, ja maar ik, nou, ik, ik heb ook een klein beetje, mijn, mijn naam komt er weer uit Friesland volgens mij, Rinsen. Nou, die ben je nou ook goed hoor. Ja, die ben ik ook goed? Ja. Oh, gelukkig. <laughs> maar, maar jullie droom viel dus eigenlijk in duigen een tijdje geleden toen jullie je pand uit moesten. Ja. En waarom moesten jullie dan een pand uit? Nou ja, de huur die werd dusdanig verhoogd dat uh, ja, nou, de marge in de, in de, in de, in de stripwereld is klein. Ja. Nou, we konden het niet meer ophoesten. Maar hoe is dat dan nog weer goed gekomen uiteindelijk? Uh, nou ja, via K-Rex, Dat is een anti kraakbeweging in, in Groningen. Dus jullie zitten nu anti-kraak? En uh, we gaan nu anti kraak. Uh, er staan uh, verschrikkelijk veel uh, winkelpanden leeg. Ja. Dat, dat is voor die mensen heel verdrietig hoor. Dat zijn uh, ja, vaak ook, ook winkels van uh, kleine zelfstandigen die uh, de kop ook niet meer boven water houden. En, uh, maar ja, het doet, doet me wel teleur. Ja, ik snap het. Okay, en als we even naar jouzelf gaan eh, Dick. Want is, is dit, was dit zeg maar, vroeger ook jouw droom om, uh, om, om in die sector actief te zijn? de stripsector. Ja, stripsector strip is, strips is zo mooi. Dat, uh... En, en, en te, teken jij ze dan zelf ook? Ja hoor. En, en kunnen we jou dan ook bijvoorbeeld ergens van kennen van een bekend stripje? Nee, nee, nee. nee. Zo beroemd ben ik niet. Oh. <laughs> of kunnen we je beroemd maken? Staat, staat er iets online van je wat ik kan zien? Uh, nee, nee, nee. Kijk... Uh... Ik snap die meneer hiervoor ook. Uh, ik ben een uh, adigabait, noemen ze dat, geloof ik. Een adigabait, wat is dat? Ik, ik, ik weet niet hoe een computer werkt. Ah, ja, oké. Okay. Uh, je je bent gewoon van het tekenen en uh, lekker alles met de hand en niks, uh, niks online. Ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik schrijf met mijn vrienden en vriendinnen altijd uh, brieven. Wat Goed. Dat vind ik echt, hoor. Ik vind er is niks leuker dan gewoon een lekker persoonlijke brief ontvangen. Ja, dan zit je s'morgens in de briefbus kijken, maar er ligt een brief van, van iemand die je liefhebt, en dan denk je, ach, dat is toch veel leuker dan een e-mailtje of een. Uh... Ja, ik snap het. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat, ja. En, maar Dick, even, even terug naar die dromen. Wat je zegt, uh, uh, we gaan anti-kraak en dat, dat gaat nog gebeuren. Dus dat is eigenlijk jouw droom dan voor 2012? Dat, ja. dat, dat het hele stripcollectief erin eigenlijk in ere wordt hersteld? Ja. En, en is dat helemaal zeker dat het nu gaat gebeuren? Uh, dat is helemaal zeker. Oké. Okay. Mag ik jou daar dan veel succes bij wensen? Ma mag ik jou dan uh, een uitnodiging uh, toesturen voor de opening? Dat mag altijd. Moet je even mailen naar nacht.eo.nl? Dan ga ik hem lezen. Oké. Okay. Yes, dankjewel Dick. Dag. Doeg. Doeg. Dat was Dick. Ik, uh, ik neem spontaan nog even een andere beller op. Even kijken wie er hangt. Uh, dat moet kunnen. techniek is op lijn A. Goedenacht. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Wie heb ik aan de lijn? Sjaak hier. Sjaak. Sjaak, goeienacht. Sjaak Henskes. Wat is jouw droom, Sjaak? Nou, ik zou wel eh, graag een keer een grote kraak willen zetten. Oh, een grote... Ja, <laughs> ja nee, echt. Vertel. Maar niet eh, met geweld en zo, hè. Echt, eh, ik heb een keer een film gezien over eh, dat Parijs, via de, de riolering, Ja. in de kluis, zoiets. Oh, je wil oh, echt, zeg maar, een, een kluiskraken van een bank? Een beetje Ocean's Eleven-achtig. net als ik film zo onder de grond of op blazen of weet ik wat. Ik hoop dat de politie niet meer luistert, dus ja. Met grof geweld, daar wil ik niet. Ja, maar ook. Wacht even, want je wil een kluis kraken zonder grof geweld. Dan moet je mij even uitleggen hoe je dat wil gaan doen. Ja, nou, net als die mensen. Nee, de Via de Rio hadden ze precies uitgerekend waar die kluis zat. Nou, toen zijn ze met betonnen drillen doorgegaan. En uh, toen kwamen ze in de kluis uh, terecht. En ben je niet bang dat je opgepakt wordt? Nee, dat zou er niks in uh, kunnen verschillen als ik daar uh, een paar jaar uh, voor moet zitten. Dat's, dat zou je niks maar kunnen kijk, schelen. Wat in de criminaliteit is, je kan bijna niemand vertrouwen. Kijk, nee. <laughs> en, en daar is, uh, maar dat, dat is toch logisch? Ja, maar als je een goede club mensen hebt. en dan zoiets organiseren. of net zoals die mannen in Amsterdam gedaan hebben. Ja. die zijn nog niet gepakt. Die hebben wel in geschoten, maar Die hebben geschoten, maar die kon ook agenten doodschieten. Dat hebben ze express niet gedaan. Dus hebben, en toen zijn de agenten ook meer gaan schieten. Ja. Maar, maar Sjaak, wacht even, want we, we hebben nog een minuutje. Maar jij moet toch ook wel een andere droom hebben. dan, dan een, een kluis kraken. Nee, ja, nee. Dat zou ik, nee. Ik zou graag zoiets doen. Echt en, en echt ook dit jaar? In 2012? Ja. Dus... Ja, wanneer. De, ja, ik, ja, ik word ook ouder natuurlijk, hè, dus ik moet er toch wel even op schieten. Ja. Ik, ik hoop voor jou dat de politie niet meeluistert, Sjaak. Dat mag me geen zin uit. Ik... Dan word je opgepakt voordat je je droom kan uitvoeren? Nee, maar jullie gaan toch niet zeggen wie ik ben, denken van. Oh, je hebt zelf een beetje achternaam gezegd. Doorgeven. Wat zeg je? Ik zeg, je hebt zelf net je achternaam al genoemd. Ja, nou ja, ja maar dat is maar een beetje flauwe ook hè. Ah, Oké, okay. nou, hé hey, Sjaak. Euh, ja, meestal zeg ik succes met je droom. Ik weet niet of ik dat in dit geval moet zeggen. Maar in ieder geval, wel bedankt dat je met ons wilt te delen. Nee, maar ik, ik, ik, ik ga niet <laughs> voor. Uh, ik ga alleen maar voor, de, voor het geld naar uh, voren vervaarden. Heel goed. Dankjewel, Sjaak. Hey. Fijne nacht. Ja, ja, ja. Hey, Mooi programma, hoor. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, doei. Ja, u hoort het. Er zijn allerlei dromen. Sommige zijn discutabel, andere zijn prachtig om naar te luisteren. Dat, is, dat kan ook allemaal in dit programma. We gaan zometeen even luisteren naar het nieuws. En in de tweede uur hebben we weer volop ruimte voor u als beller. Dus even geduld en dan kunt u straks weer inbellen in het programma De Nacht op 1. Tot zometeen.